12 uur. Patermal met het NWS-journaal. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders die een coronaboete hebben gekregen... vecht die aan. Van de bijna 16.000 boetes die bij het Openbaar Ministerie zijn binnengekomen... is bij ruim 3.000 bezwaar gemaakt. Als iemand bezwaar aantekent, kan het OM de boete alsnog intrekken. Gebeurt dat niet, dan buigt een rechter zich erover. Verder zijn er sinds het begin van de coronacrisis bij het OM bijna 300 misdrijfzaken binnengekomen die te maken hebben met het virus. Bijvoorbeeld van mensen die spugen naar agenten en zeggen dat ze besmet zijn. Koning Willem-Alexander heeft Tamara van Ark beëdigd als minister voor Medische Zorg en Sport. De VVD'er neemt de taken over van PVV'er Martin van Rijn die in maart de oververmoeide Bruno Bruins verving. Van Rijn heeft de functie 3,5 maand vervuld. De nieuwe minister van Ark hield zich als staatssecretaris onder meer bezig met kinderopvang, armoedebestrijding en de waa-jong. Zij wordt op haar beurt opgevolgd door Bas van het Wout. Er komen snel meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven bij, zegt de stichting Talent naar de Top. Die stichting stimuleert diversiteit bij bedrijven. Het gaat niet overal goed. Bij een derde van de bedrijven die meer vrouwen in de top willen, nam het aandeel juist af. Chris Froome vertrekt aan het einde van het seizoen bij Team Ineos. Het contract van de viervoudig winnaar van de Tour de France wordt niet verlengd. De 35-jarige Brit stapt over naar de ploeg Israel Startup Nation... waar onder andere Dan Martin en Daniel Navarro al voor rijden. Froome zelf zegt uit te kijken naar nieuwe uitdagingen... maar wil zich nu eerst focussen op het winnen van een vijfde Tour de France met Team Ineos. Froome heeft tien jaar bij die ploeg gefietst. Het weer nog regenachtig, maar geleidelijk wordt het in het zuiden en later ook in het midden van het land droger. In het zuidoosten kan ook even de zon doorbreken. Het wordt daar 20 tot 23 graden. In het noorden blijft het regenen. Daar wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnans bij de ANWB. De A5, hoofddorp richting Amsterdam, is helemaal dicht tussen knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10. Dat komt door een brand in de buurt van de A5. Omrijden kan het beste via de A9, A4 en de A10. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A7 richting Hoorn. Daar staat tussen knopend Zaandam en de afrit Weide-Wormer 4 vier kilometer vieren met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 want de politie en zo, en sense, waterbedrijf, en nou ja... en Bosman, geloof ik, de gemeentesecretaris. Ja, die moesten allemaal blijven om het apparaat, je, het -apparaat. Uh, in stand te houden. Ja, en dan had je natuurlijk de bakker, dat was Willem van der Werf, geloof ik. Ja, in ieder geval. En nog een bakker, geloof ik. Slager, hek, geloof ik. En mijn ouders? Die, uh... Ja, uh, jouw ouders waren ja. er ook, natuurlijk, ja, want, nou ja. Jouw vader is natuurlijk in 1943 al overleden. Uh, 1944. 1944, Ja. ja.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 Zo gaat dat. En de gemeenschap. Ja, en ja. dat hele verhaal van uh, de evacuatie naar Vedam en albe Pekela. Dat hebben we in een eerdere ja. uitzending met Maarten Keur. En, oh, jullie uh, weten het ook wel. En uh, Klaas Koper ja. hebben we daar uitgebreid. Oh, daar hebben jullie al over gehad. Maar goed, uh, ja. ik vond dit wel een heel mooi verhaal. Ja. Goed, we sluiten de familie af. En wij gaan uh, met jou verder. Uh, uh, nou goed, je trouwde in uh, uh, 1953 met ja. uh, Paap.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 En Thomas die heeft een muziekje voor ons.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 Toen hadden we ook heel weinig leden en de mensen werden ouder. Er konden niet meer s'avonds. Dus toen hebben we gezegd, uh, we, we stoppen ermee. En toen hebben we 50-jarig jubileum gevierd en meteen de op En had je ook uitjes van die... We uh... deden altijd, ik heb uh, alle musea en alle <laughs> kerken en alle kastelen in het land gezien... want we deden elk jaar een, uh, een uitstapje maken...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 En dan gaan we nu even naar de muziek.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 Uh, zaterdagmiddag terug. Uh, dan kon hij het weekend thuis zijn. Lopen, hoe ver ja. is dat? Nou, Wijkenzee, 10 kilometer, hè, want dan kon je met een bootje over. Met een pont? Of als je naar de pont ging, niet... ging het strand af. Oud oh, het strand, strand af. Het strand af, dus dat is negen, 10 kilometer. En dan heb je een pontje of had je, ja. En dan was hij in Wijkenzee in de kost. Nou, dat was. toen had hij nog eens bedacht. Oh, ja. uh, zal, een zal een huis huren in Wijkenzee.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 en die woonde... Dat was dus weer een Kors van de mij. Ja, dat was ook. Ja, want dat is Kors en Piet. Ja, dat was nou, de. En, en jouw broer heeft weer Kors. Dat was de vader Kors, van mijn vader. En ja. Kors die heeft weer een zoon Piet. Ja, ja. zo gaat het ja, zo uh, gaat weer het. door. Ja. En, en was jouw uh, grootmoeder ook een Zandvoortse? Ja, Holleberg. Oh ja, Hollenberg. Ja, die hadden het pension op de weg. Ja. <laughs> nou, allemaal toch, maar uh, schitterende ja. verhalen. Kom je nog wel eens in de duinen?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 want wat hebben we de komende keer? Dat is. Uh... De schaapherder. Oh, ja, is... De schaapherder uit Wijkerzeegelo en Egmond. De, de vrouwelijke schaapherder. De vrouwelijke schaapherder, ja. Thomas, we gaan nog even naar één muziekje. En dan Goedeming. gaan we naar de afsluiting van het programma. Ja.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 Wat gebruik je met kralen sieraden maken, laat ik maar zeggen. En dat interesseert me allemaal wel. Dus dat, uh, ja. Nee, want met kerst van het goede uur, ja, dan kom je, op, je ook altijd weer, met. Weer, uh, ja, ja met, ik met Pasen, <laughs> krijg je we weer een gehaakt. Ja. Uh, het zijn allemaal kleine dingetjes, maar. Uh, maar nou, ja. daar ben je wel uh, ja. een flinke tijd mee bezig. Ja. ja. En dat doe je allemaal alleen. Ja, nou ja. ja. Ik ben. ja...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 En dan ga ik ook vaak naar tentoonstellingen. Dat heb ik geleerd van iets legers. En uh, ja. Want toen ging ik naar de tentoonstelling. Oh. oh, is het over? Nee, nee. Oh. Ga rustig door. <laughs> Dat was de uh, tentoonstelling in uh, Arnhem. Was ik met Gedeeske en er liep opeens. Uh, Riets legers ook op die tentoonstelling. En ik had wel eens wat gezien van haar. En toen zei ik, jee wat mooi. Je moet maar eens een cursus geven. Toen zegt Riets, nou, dat doe ik al op zondag Toen ik zo. Nou, dan ben ik bij jou op uh, het goede adres. Dus dat heb ik bij haar een tijdje gezeten. En, uh, dus dat heb ik ook En tennis ik ook. Dus ja, nou, ja ik ben nooit thuis. <laughs> en tennissen, doe je dat nog? Nee, dat ik, toen ik 83 was, toen heb, kreeg ik kousen, kousen. En toen kon ging het niet meer. Dus dat. Uh, toen dacht ik, nou... Oh, dames heel dames en jammer. Heren. En toen ben ik gaan kaarten. Oh. Toen heb ik aardig... Toen zei ik, ja joh, uh, die dames die kunnen eerder niet meer tennissen. Je moet ons maar gaan Britsje leren. Nou, dat heeft hij gedaan. En toen had ik nog een stelletje bij me thuis. Nou,